Het is tien uur, Martijn Eijhuis met het NMS Journaal. Alle treinvervoerders die op het Nederlandse spoor actief zijn... moeten hetzelfde tarief gaan rekenen voor treinreizen. Daarvoor pleitte de NS in het tv-programma Kassa. De directeur Consumentenmarkt zei dat de NS af wil van de onderlinge verschillen in prijs... tussen de vijf Nederlandse treinvervoerders. Reizigers die met de OV-chipkaart reizen en op een traject moeten wisselen van treinvervoerder, moeten daarvoor nu uitchecken bij de een en inchecken bij de ander. Op het nieuwe traject betaalt iemand een nieuw tarief. 13 artsen en therapeuten met een beroepsverbod zijn gewoon aan het werk met patiënten. Dat meldt RTL Nieuws na onderzoek. Het gaat om 9 artsen en therapeuten die in Nederland een beroepsverbod hebben gekregen... en 4 artsen die in Groot-Brittannië zwaar werden gestraft, maar die nu gewoon doorwerken. Sommigen in Nederland. Niet in het vak waarvoor ze een beroepsverbod kregen. Ze zijn nu actief als alternatief genezer, psychoanalyticus of psycholoog. Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat het een procedure is gestart... om het beroepsverbod van deze artsen ook in Nederland van kracht te laten zijn. De Romeinse film Child's Pose heeft op het filmfestival in Berlijn... de Gouden Beer voor beste film gewonnen. De Gouden Beer is de belangrijkste prijs van het festival. De film gaat over een man die een verkeersongeluk veroorzaakt... waarbij een jongetje om het leven komt. Ook de film Een Episode in the Life of an iron picker viel in de prijzen... van de Bosnische regisseur Dani Stanovic... Een van de hoofdrolspelers won de zilveren beer voor beste acteur. In de eredivisie is de wedstrijd van Roda JC tegen AZ geëindigd in een gelijkspel. In Limburg werd het 2-2. Roda JC is nu al acht wedstrijden op rij ongeslagen. NAC Breda en Heracles Almelo speelden ook gelijk. In Breda werd het 1-1. Ook de wedstrijd tussen FC Twente en Willem II eindigde in 1-1. Twente heeft dit jaar nog geen enkele wedstrijd gewonnen. De wedstrijd PSV-FC Utrecht is nog aan de gang.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 Radio 8. the land. Nogmaals, goedenavond. Drie duels eindigden vanavond in een gelijkspel. En het vierde duel staat gelijk. Ronald van der Geer. We gaan richting een uur in Eindhoven. 1-1 bij PSV, FC Utrecht. En eigenlijk de grootste kans de laatste minuten voor FC Utrecht... naar de corner die nooit gegeven had mogen worden. Maar Toornstra nam hem, maar van de gun kopte binnen het 5 meter gebied naast. Die corner had niet gegeven mogen worden. Omdat de voorzet van Toornstra echt een meter achter de achterlijn werd gegeven. En uiteindelijk dus op PSG over de achterlijn werd gewerkt nadat hij daar al lang geweest was. En we hebben nog een moment gezien. ja. Ik vind gewoon dat Vink een keer rood moet geven. Dat had hij in de eerste helft al aan Kali moeten doen. En net gewoon aan de Rijk. Een aanslag werkelijk bij de zijlijn op Zulo. Natuurlijk zegt hij: Ik speel de bal. En is hij ontzettend boos op Vink. Maar had hij had er gewoon afgemoeten. Hij mag blij zijn dat Vink hem slechts een gele kaart geeft. Want de manier waarop hij het duel inging. Ja, dat is gewoon rood waard. Wat dat betreft is Vink Coulant. En niet altijd even gelukkig in zijn beslissingen vanavond. Ik denk dat het nog wel van invloed gaat zijn op deze wedstrijd. Die voorlopig dus een 1-1 tussenstand kent. En Willems niet gevonden wordt aan de linkerkant uw plan kan eruit namens FC Utrecht, maar ja, Utrecht staat eigenlijk meer met de rug tegen de muur en staat in de modus tegenhouden en we proberen maar wat. En PSV is de ploeg die echt moet aanvallen, maar het moeilijk heeft met die, met die hekteorganisatie... die er dus inmiddels is opgetrokken rond dat strafstopgebied van FC Utrecht. Lens gooit verkeerd, maar Kiet ziet ertussen. zijn aan de rechterkant van het veld. Als Duplan maar weer eens de zijlijn opzoekt, kort speelt op Moulenga. Bal over de zijlijn als laatste aangeraakt door Moulenga. Ingooi voor PSV. Gecoacht dus door Dik advocaat. die aan de zijlijn staat... die eigenlijk geen moment rust in zijn kont heeft. En continu aan die zijlijn staat Schreeuwe richting zijn ploeg... hoe het toch echt anders moet. Willems gaat gooien. Namens PSV gaat dat ver doen naar Lens... Of naar uh, Mertens. Maar Markiet staat ertussen. Zijn lange bal. Op de borst. Op de middenlijn bij Moelenga. Van der Gun gevonden. Van der Gun gaat dan wandelen. Van der Gun komt uit op de helft van PSV. Komt dan Strootman tegen. Die speelt de bal over de zijlijn. En zo heeft uh, Utrecht als we richting het uur gaan. Nu dan echt ook terreinwinst geboekt. Dan mag erin gegooid gaan worden door FC Utrecht. Een metertje of 15 over de middenlijn. Nou, iets verder, want Markiet loopt nog wat verder naar voren. Gooit hem vervolgens in de voeten van Kali. En dan heeft Duplan aan de rechterkant de gelegenheid om naar binnen te komen. Maar wil dan door Van Bommel heen? Dat is geen goed idee. Van Bommel speelt naar Hilje mark. En dan heeft Kali weer een overtreding gemaakt op Van Bommel. En zo hebben we al heel veel overtredingen gezien. Maar PSV neemt snel de vrije trap. Wijnaldum ziet dat er ruimte is bij Hutchinson. Hutchinson zoekt de combinatie... Met Lens, maar ook weer niet prettig uitgevoerd. Maar ja, toch zodanig dat Hutchinson die bal aan de rechterkant kan binnenhouden. Kan geven aan Lens. Die gaat richting de rechterpunt van het strafstomgebied. Combinatie gezocht met Wijnaldum. Maar doorzien door Wuitens, die dan in al zijn beperking die bal ook maar over de zijlijn speelt. En dus mag Hutchinson gaan gooien. Er gaat gewisseld worden bij PSV. Daar gaat heel die mark van het veld. Dat is jammer. Voor zijn aanwezige familie, die had ongetwijfeld, de jongens weet, 20 jaar. Vandaag zijn eerste volle wedstrijd willen zien spelen in eigen huis voor PSV. Maar hij gaat eraf en Tim Matafs is zijn vervanger. Er komt dus nu een echte spits bij. En dan gaat het dus allemaal wat aanvallender worden bij PSV. Eens kijken wat dat straks voor omzettingen tot gevolg heeft. We waren gebleven bij die ingooi. Hutchinson doet dat nou niet op zijn voordeligst. Richting Van Bommel. Want hier wordt lastiggevallen door Van der Gun. En Van Bommel loopt de bal over de zijlijn. Zo is PSV die bal dus even kwijt. Na 61 minuten, PSV Utrecht. Het verveelt werkelijk geen seconde. En er gebeurt van alles. Maar het is. De nummer vier in de Eredivisie, FC Twente, kwam vanavond tegen de uh, een hekkensluiter Willem 2 Niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Bas praat praten over na met Twente-speler Wout Brama. Nou zit je eigenlijk al een paar weken in de problemen. En er is ongelooflijk veel gesproken in de afgelopen week. Had je nou echt deze week het gevoel, we zijn eruit? Nou, We waren in ieder geval klaar met praten. Dus nu moest het een keer gebeuren op het veld. Ik denk dat we de eerste helft nog wel een aardige reactie gegeven hebben. We hebben team wel... Uh... Vooruit gespeeld, uh, wat kansjes afgedwongen. was allemaal niet heel overtuigend. Maar wel de wil om te winnen en, en vooruit te spelen was er zeker. Alleen In de tweede helft komt er weer angst in de ploeg. Uh, is het eigenlijk uh, weer veel te veel achteruit lopen. Is het eigenlijk bijna wachten op de goal En die komt er ook nog uh, één minuut voor tijd. En uh, ja, dat is uh, leuk als anders. Ja, maar het, het is bijna niet meer te begrijpen. Je weet precies van tevoren wat er gaat gebeuren. En toch gebeurt het. Ja, ja nee, dat is ook zo. En uh, daar worden wij zelf ook niet blij van. En de uh, supporters ook niet. Uh, de trainers niet. Wij als spelers niet. Niemand die, die een warm hart uitdraagt naar de club is hier blij mee. En, en, en wij denk ik als spelers zijn, zijn er ook heel gefrustreerd over. En wij proberen alles eruit te halen, werken hard. We hebben ons vandaag ook weer denk ik, uit de naad gewerkt. Alleen het, het valt niet onze kant uit en het zit ook even niet mee. En we moeten ook naar onszelf kijken, we hebben natuurlijk ook niet goed genoeg gedaan. Alleen ja, ik, wat ik zeg leuk is anders, het wat er niet, was niet leuker op deze week denk ik. Vorige week werd je opgewacht door uh, boze fans. Nu wordt je na de wedstrijd, want Twente doet al nog een soort ereronde wordt je uitgefloten en uitgejouwd. Er staan boze mensen bij de hoofdingang. Um, hoe komt dat op jou over allemaal? Dat nou ja, de supporters natuurlijk ook heel erg teleurgesteld zijn... en hoe wij uh, ons presenteren, hoe ons, uh, ons voetbal is, hoe de resultaten zijn. En dat begrijp ik ook heel goed. Dus uh, Dat is de manier voor de supporters om dat, uh, om dat aan ons kenbaar te maken. En wij moeten daarmee handelen. Ja. Nou heb je gepraat en nou heb je alles geprobeerd om het zeg maar, weer op het goede spoor te krijgen. Wat nu nog? Op het veld laten zien. Bij elkaar blijven, hard werken en doorgaan. En, uh, kijk, we zitten in een fase waar alles even tegen zit. En uh, we hebben nu een aantal wedstrijden op Rijn niet gewonnen. De resultaten zijn slecht. Ons voetbal is, uh, is vaak niet om aan te zien. En enig wat je kan doen is doorgaan en, en bij elkaar blijven. En, en, uh, en hard werken voor die ommekeer. En dat zullen we ook zeker blijven doen. het Brama van FC Twente dat met 1-1 gelijk speelde tegen Willem II. PSV, FC Utrecht, Ronald van der Geer. De twee ploegen die hard werken voor de ommekeer. Maar daar tot nu toe niet toe komen. Sterker nog, ik vind PSV eigenlijk wat terugzakken in de wedstrijd. En Utrecht toont wat meer lef. Eigenlijk speelt het weer een beetje in het spel zoals het het graag speelt. Met, uh, als het onder druk wordt gezet. Gewoon makkelijk je eruit kunnen voetballen. Met de Kali die tussen die centrale verdedigers inzakt. En die Becks die wat dieper durft te gaan staan. En PSV dat dus met een ruit op het middenveld begon. Speelt inmiddels met drie spitsen. En die rechterspits spits is nu Lens. En die probeert invallen. Maar Tafs is gekomen voor mark te bereiken. Maar Robin Ruiter heeft wat dat betreft al menig aanval van PSV onderbroken. Want PSV, laat dat duidelijk zijn, heeft de betere kansen gekregen om uh, op voorsprong te komen. Utrecht begon aardig aan het duel, kwam op een ene voorsprong door Moulenga... ...vergat daarna toch twee, drie keer een doepen te maken. En toen is uh, PSV, heeft grip gekregen op de wedstrijd en heeft kans na kans gekregen... ...maar heeft alleen maar gescoord uit de vrije trap van Dries Mertens. Nou ja, alleen maar. Het was een prachtige vrije trap. Maar ja, PSV is zo vaak met name via Wijnaldum en Lens voor de goal geweest... ...dat dat gewoon al meer had moeten zijn. Misschien komt het nu met Lens, Voorzet rechterkant, Wijnaldum... ...ja, via de paal... Via Ruiter en de paal gaat hij er dan toch in en is het Jorginho Wijnaldum die dan de goal maakt. Zijn vinger opsteekt, op de rug besprongen wordt door Dries Mertens. Opluchting maakt zich nu definitief meester van Eindhoven. Want ook de mensen zagen dat PSV weer wat terugzakte, dat Utrecht wat meer durf toonde. Maar juist in die fase krijgt het dan de rekening gepresenteerd met deze goal van Wijnaldum. Strootman stuurt Lens weg. Die nu pertinent en permanent aan de rechterkant staat. En dan staat Wijnaldum rond de penalty stipt wel heel erg vrij. Kan hij de bal zo inschieten? Zit Ruiter er nog wel aan? Maar gaat de bal via de paal toch binnen? En is de voorsprong voor PSV een feit? Daar heeft men lang naartoe gevoetbald. Niet altijd even gelukkig. Maar als je kijkt naar het aantal kansen... is dit eigenlijk wel een verdiende voorsprong... voor een zeker niet uitblinkend PSV. Angel of Harlem. Heel vaak uh, is het bij dit soort wedstrijden van PSV erop en erover, Ronald van der Gier. had ook uh, zo moeten zijn, hoor, want twee uitgelezen mogelijkheden heeft PSV gehad... om die wedstrijd definitief in de slot te gooien, maar het is niet gebeurd. Eigenlijk hele grote kansen. Utrecht maar wat dat betreft Robert Ruiterdank. Even naar de actualiteit, want er wordt overtreding gemaakt door Marcelo. Volgende die op de bond gaat, dat doet hij bij PSV's rechterpunt van het Strasselgebied. Net iets daarbuiten. Ik denk dat het Zulo is die daar was opgerukt. Ja, die was het. En die werd door de verdediger aan de arm getrokken. Dus ook hij op de bon in deze wedstrijd. De verdediger Marcelo. En dan kunnen we mooi nog eventjes terug naar die twee kansen. Het was zo'n uh, mooie rugbyaanval. Begonnen in de as. Mertens, Wijnaldum, Lens uiteindelijk aan de rechterkant voorgegeven. Maar Matafs had bij de eerste paal voor het intikken. Daar lag Robin Ruiter tussen. Vervolgens weer zo'n mooie aanval. Lens uh, uh, schrootman weggestuurd door Lens. Weer vanaf de rechterkant. En ging die bal voorlangs aan alles en iedereen. Waar is Matafs als je hem uh, nodig hebt? Uh, Marcelo heeft nu, overigens, terwijl ik dit zit te vertellen, een rode kaart gekregen. Dat moet dan zijn, omdat hij A de overtreding maakt. En B uh, ontzettend uh, uh, tekeer gaat uh, tegen Pieter Fink. Want ik had Marcelo nog niet als geel genoteerd staan. Het enige wat nog zo zou kunnen zijn is dat Marcelo net bij die actie van de Rijk ook een grote mond had. En daar ook een gele kaart heeft gekregen. Nee, Hutchinson is het die de gele kaart heeft uh, gekregen. Nou, dat gaan we zo nog eens even opzoeken. En Hutchinson had inderdaad dan uh, een gele kaart gekregen bij die actie van de Rijk. Nou, dat is uh, allemaal wat vreemd. Iedereen zit mij nu ook aan te kijken. Ja, ik weet het eigenlijk ook allemaal niet. Uh, daar komen we straks nog eventjes uh, op terug. Uh, omdat, uh, maar wat duidelijk is, is dat PSV nu met 10 uh, man speelt. Een rode kaart dus voor Hutchinson. Die is er afgestuurd. Uh, de overtreding werd naar mijn idee toch gemaakt door Marcelo. En vervolgens is Hutchinson denk ik tekeer gegaan. Net als dat hij dat ook heeft gedaan bij de actie van de Rijk. En dan heeft hij daar denk ik al eerder een gele kaart voor gekregen. Nou, dan moeten we het daar maar op afmaken. En dat is dan de conclusie. Na 71 minuten, PSV staat dan wel met 2-1 voor. Maar heeft dus een rode kaart te pakken. Voor Hutchinson. Nou het stadion valt er helemaal stil van. Iedereen kijkt nu eigenlijk een beetje vragend naar. Ja want die zijn allemaal aan de hand. Maar Hutchinson is weg en PSV moet dat even oplossen achterin. Met nu uh, drie man op lijn. De Rijk met uh, Marcelo en Willems. En dan geeft Lens nu maar eventjes als een soort veredel de rechtsbek. Wat assistentie. Marquiet met een voorzet. Tenminste dat is de bedoeling. Vanaf de rechterkant tegen Lens aan. En Hens gemaakt door uh, Mertens. Nou weer een vrije trap voor uh, FC Utrecht. Het is dus 2-1 voor PSV met nog 10 Eindhovenaren en 11 van FC Utrecht. Wij gaan naar Roda tegen AZ, een wedstrijd die in 2-2 eindigt. Filip Koken praat na met de trainer van AZ, Gert-Jan Verbeek. Gert-Jan, in de 90 minuten ging er een hoop niet goed vanavond... maar toch was het een hele aantrekkelijke wedstrijd, vond je ook niet? Ja, voor neutrale, neutrale toeschouwers wel, ja, maar niet voor mij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 Ja, met name, daar moeten we toch even hebben... de manier waarop jullie die twee goals weggeven. En de individuele fouten die er en vooraf gaan. Hè, van uh, Johansson en van Henriksen. Ja, nou, uh, ja, Hendri ja Hendriksen bij de, bij de eerste goal. Die moest er op een gegeven moment af. Uh, en Johansson die in de brede dribbelt. Maar... Dan ligt er nog een batterijspeler, dus zo'n stuk of 4-5 spelers achter de balspeler. Als je kijkt wat daar dan nou misgaat, en met het aangaan van het duel, met de voorzet die gegeven mag worden. Eh, Dirk die, die goed staat te dekken. Eh, en dan eh, Donny die op een gegeven moment eh, de moesje alleen maar in de gaten moet houden. En eh, ja, wat hij wat achter de rug van, uh, van Giuliano doet, weet ik niet. Maar... Ja. Niet dekken in ieder geval? Nou, in ieder geval niet dekken. Hè. Dus ik zei dat ook bij, uh, bij, u, bij jullie buren hiernaast. Uh, het is goed uh, om een keer naar een korbelrestrit te gaan, denk ik. Hè, mannetje bij mannetje en een vrouwtje bij vrouwtje. En, uh, dat heb ik Kou Adriaans ook een keer horen ja, zeggen. Dat, dat, dat heb ik ook van Ko, Dus uh, dat is niet mijn, uh, mijn verdienste. Uh, maar het dat, dat, dat, dat, dat, dat lijkt zo simpel, maar toch schijnbaar in situaties als dit. Uh, vergeten spelers dat nog wel eens. We hadden het even over Hendrikse. Er zal geen causaal verband zijn. Maar ik geloof dat hij eraf moest met migraine, was het niet? Ja, hij kreeg uh, op een gegeven moment... Uh, want was, hij, hij ging niet met de migraine het veld in. Dus uh, daar lag het niet aan uh, dat hij gewoon in te laag tempo de bal verspeelde. Uh, hij heeft, uh, hij heeft uh, op een gegeven moment uh, uh, een, een, een, een klap achter, tegen het hoofd aan gehad. Een, een elleboog. Ik denk niet dat het bewust was, maar uh, ons achterna met een elleboog. Even later moest hij een bal koppen. En uh, ja, toen had hij uh, een, een aanval van migraine. Dit heeft hij al eens vaker gehad. En dat heeft invloed op zijn zichtvermogen. Dus hij zag niks. Nou, dat, Ik zag dat, hem ook nog naar de kant komen, toen kreeg ja, je een pilletje. Het ja, is wel te verhelpen met medicijnen. Ja, dat zijn gewoon aspirines, hoor. Dat dus, uh, er, er zijn twee aspirines. En dan, Maar dat werkt meestal pas na een half uur. Ja, dat, dat, zo lang kun je niet wachten natuurlijk. Nee, was dat ook nog een, een, een mentale aanslag op je team of moet je het, uh, moet je het nog wat omzetten? Nou ja, Matthias is niet, niet, niet de beoogde uh, re rechter middenvelder die wij hebben. Hè. We moesten natuurlijk al een middenvelder missen met, uh, met Adam... Dan kom je wel wat uh, er dun in te zitten en uh, het is je derde basisspeler die, we die wegvalt. En uh, ja, dat, dat zie je ook, dat, uh, dan ben je automatisme kwijt. Hè. Dus dat, dat niet voetballen, dat heeft daar natuurlijk ook wel iets mee te maken. Maar uh, die jongens die de jongens die erin stonden, dat zijn geen jongens die, uh, die niet kunnen voetballen. al dan hadden ze niet bij ZF gespeeld. Dus daarin vind ik wel dat we veel te ongeduldig waren en veel te veel uh, alleen maar aan tegenhouden waren. En, en, en, en wel met het hart liepen te voetballen, maar niet met de kop. Gert-Jan Verbeek, de trainer van AZ, dat met 2-2 gelijk speelde tegen Roda. Hij was in gesprek met Filip Koken. Roda van der Geer bij PSV FC Utrecht. Weet je nou al hoe het zat? Ja, ik ga het je helemaal uitleggen. Um, ten eerste uh, mea culpa, want ik heb daar um, net bij die actie... het is 2-1 voor PSV, met nog een kwartier te spelen, voor alle duidelijkheid. Uh, Marcelo en Hutchinson door elkaar gehaald. Het was Hutchinson die de overtreding maakte op Zulo. Dat ten eerste. Toen kreeg Hutchinson geel. En toen bleek dus dat Hutchinson al eerder geel heeft gekregen. Dat is gebeurd bij een actie van de Rijk waarbij ik nog zei, en velen met mij, dat is rood waard. Nou, daar heeft Pieter Vink dus helemaal geen kaart voor gegeven. Maar omdat Hutchinson mopperde, kreeg hij bij die actie geel. Dat was zijn eerste gele kaart, net dus het vasthouden van Zulo de tweede. En dat is dus uh, de verklaring van de exit van de rechtsback van PSV. Ja, en de rapen zijn gaar. Want wat gaat Utrecht daar nu tegenover stellen? Heeft in ook geval aanvallend gewisseld. Heeft Marquiet de rest achter naar de kant gehaald. En heeft Tommy Oor in het elftal gebracht. Ja, en die vroeg uit de Domstad toont ineens weer turf. En PSV is toch een beetje van slag. En moet zich nu herstellen. Lens in zijn nieuwe rol als een soort hangende resback. Maakt in elk geval het leven van Tommy Oor zuur. PSV kan via Strootman nu uitverdedigen. Maar PSV is van slag. Kijk, is van Bommel. Moet een balletje breed leggen. Doet dat zomaar in de voeten van Oor. En Utrecht neemt nu. Want de helft van PSV weer uh, over. PSV dus zonder Hutchinson, die dus twee keer geel heeft gekregen. Ik hoop dat het nu allemaal duidelijk is, maar uh, iedereen uh, was hier verbaasd. Dat maakt het voor mij zelf een beetje goed. Goed, PSV in uh, de verdediging, want Utrecht heeft de bal in de as van het veld. Kali geeft hem aan Wuitens, die staat uh, een paar meter voor het op gebied. Slingert hem erin, dan wil Van der de bal met de borst naar Moulenga brengen. Dat lukt niet, omdat uh, daar Wijnaldum tussen zit. Het uitverdedigen van PSV richting Matafs wordt uh, onschadelijk gemaakt door FC Utrecht. Zodanig dat Matafs zelfs uh, die bal over de zijlijn loopt. En Utrecht nu mag ingooien rond de middenlijn aan de linkerkant. Dat gaat Zulo doen. Doet dat richting een van de twee centrale verdedigers. Van de Horn in dit geval. Van der Hoorn drijft een stukje op. Richting de middellijn. Geeft hem vervolgens in de breedte aan Kali. Kali zou weer naar Zulo kunnen aan de linkerkant. En die staat al een tijdje te roepen. Ja, dan moet dat wel nu. Ja, precies. Nou, gaat die bal naar Zulo. Dan loopt Oor de diepte in aan de linkerkant. Trekt hij daar Lens een beetje weg? Is daar de ruimte? Nou, dan gaat de bal toch naar Oor. Maar zit Lens er dan toch tussen? Ja, die is wel slim. Die heeft ook voor de bal. En schudt vervolgens die twee Australiërs. Nou, prima af. Want komt daar goed uit aan die rechterhoek. Komt vervolgens in de as uit. Dan geeft de bal mee aan de lopende Kevin Stroopman. Over de middenlijn. Achter tevolg nu door uh, Toornstra. Trootman nog altijd in balbezit. En dan gegeven de bal aan de linkerkant op Matafs. Maar die heeft even de startsnelheid van een uh, tractor van een uh, gemiddelde boer hier uit de omgeving. Want die, uh, die kwam gewoon niet van zijn plek. Ja, dan is uh, dit moment dus weer weg. Uitbraakmogelijkheid was er wel degelijk voor uh, PSV. Maar het begon allemaal met die goede verdedigende actie van Jermaine Lens Die twee Australiërs het bos instuurt. En uh, vervolgens een goede bal meegeeft dus aan uh, Strootman. Maar goed, wil Utrecht nog wat? Dan gaat de tijd natuurlijk dringen. Het is nog twaalf minuten en uh, de extra tijd. De PSV dus met de uh, man mag wel gooien richting Matafs. In het trastopgebied geklopt door Wuitens. Utrecht neemt weer over met uh, Mortensen. Mortensen uh, kapt eventjes Mertens uit. Vervolgens in de Ascali gevonden. Nog wel op eigen helft en het spel verplaatst naar Tommy Oor. Met, uh, met Zulo daar weer aan de linkerkant. Die twee steken nu de middenlijn over. Het is Oor uh, die de bal vervolgens paast naar Van der Gun. Niet heel goed, want... Van de gun kandidaat nemen. PSV zit ertussen. Neemt over via Van Bommel. Dan Mertens en dan weer. Maar Tas weggestuurd. En nu is hij een stuk sneller weg. Gaat hij het strafselgebied in, maar schiet hij veel te gehaast. De bal in het zijnet. En leeft Utrecht dus nog. Ja, Utrecht jaagt nu op een goal. Staat in de aanvallende modus. En geeft achterin dus wel eens wat ruimte weg. En daar moet toch een spits als Matas van profiteren. Komt nu vanaf links dat strafschopgebied in. Er is wel hulp. Mertens, maar hij schiet, ja, probeert het met gevoel te doen. Verschiet die bal in het zijnet. net. Utrecht heeft inmiddels alweer de bal. Via Duplan. aan de rechterkant. Nog even kijken. Want Duplan gaat voorzetten. Maar die bal gaat over alles en iedereen heen. En komt terecht bij linksback of rechtsback. Jermay uh, Lens. Die daar uh, uitstekend presteert. Een combinatie zoekt met Wijnaldum. Het gaat mis bij Wijnaldum. Niet bij die nieuwe rechtsback. Het is 2-1 voor PSV. Nog uh, 11 minuten en de extra tijd. Rode AZ werd 2-2. En we hoorden eerder al Gert-Jan Verbeek, de trainer van AZ. Nu dan Ruud Brood, de trainer van Rode. Heb je nu het meest genoten van de mooie momenten? Of heb je je nou juist heel erg geërgerd aan de dingen die misgingen? Ja, dat moet je vanavond nog eens goed uh, terugbekijken. Ik denk dat ja, het is altijd fantastisch als je weer heel snel voorkomt hier. Uh, daarna uh, was het een beetje in balans. Dan hoop je natuurlijk als trainer dat je toe kan slaan met een tweede goal. Dat zat er niet zo in. Dus ik vond de eerste helft uh, uh, redelijk, redelijk in balans... Ja, maar er gaat best wel heel wat fout. Uh, dat is gewoon zo. Het speelveld was de eerste helft kleiner dan de tweede helft. Waardoor je dus de tweede helft uh, een heel andere wedstrijd krijgt. Je verdient uh, eigenlijk een compliment. Want je bent al acht wedstrijden op rij ongeslagen. Maar toch ook uh, nu vier keer gelijk. Dat schiet wel niet echt op. Is het nou wel of niet hartstikke goed? Ik denk wel dat het, dat het iets zegt. Omdat we tegen teams die goed vanuit de omschakeling spelen. Of goed kunnen voetballen die laten we niet altijd in het spel komen. Dus we hebben wel een bepaalde kwaliteit daarin. Maar ja, je kan niet zeggen dat we op een gelijkspel spelen. En uh, ja, dat, dat is elke wedstrijd hier geweest. Uh, laatst ook met Heracles. Twee teams die willen winnen. Dat zag je nu ook weer. AZ gaat ook vol op de aanval. Nou, oké. Okay. Dan is dit het resultaat. Maar natuurlijk hoop je dat je uh, die drie punten hier houdt. Simpel. Maar ik bedoel, acht wedstrijden op rij uh, ongeslagen. Maar je schiet niet op hoog uh, in het klassement. Nee, maar dat is een gegeven. Maar nogmaals, uh, je moet ook zo door blijven gaan. We hebben nu voor het eerst, we missen weer wat... maar voor het eerst met dat, dit duo samengespeeld, voorop. En ik denk dat het uh, voetballend soms wat beter kan. We moesten noodgedwongen wisselen, maar... ja, laten we dit elke wedstrijd brengen. Want dat zijn natuurlijk uh, belangrijke wedstrijden. En uh, ja, we komen natuurlijk ook wel concurrenten tegen, zo is het niet. Ja, noodgedwongen wisselen, zeg je. Ramzi moest eruit. Uh, dat lijkt een hamstringblessure, hè? Ja, klopt. Uh, dat was jammer. Vorige week deed het redelijk, maar ja, nu was het een uh, uh, lichte hamstring. En dan moet je wat doen, hoewel zijn inval het wel aardig deed. Joom-Tjussi. Uh, maar ja, je wil niet zo snel wisselen. Je speelt ook met uh, De moesje. Die maakt uh, zijn doelpunt hier voor Roda. Daar is hij ook voor gehaald. Maar hij is toch ook vooral gehaald als aanspeelpunt. Maakt dat jullie spel ook niet een beetje voorspelbaar? Want op een gegeven moment gaan wel al die lange ballen richting hem. Ja, wat je niet wil. Uh, wat ik vond in de fase tweede helft dat je juist inderdaad moet gaan voetballen. Want je zag AZ uh, met, met zes, zeven mensen bijna om die twee heen staan. Nou, dan staan er een paar mensen van ons vrij. Op rechts zag je tweede helft met Joem dat we door konden komen. Dat Berghuis erachteraan moest. Dat Gorter problemen kreeg. Kreeg Geel op uh, Guus. En op links met Mark. Maar je moet wel blijven voetballen. En dat deden we niet. We brachten inderdaad te snel uh, die bal in. Ja, dat is ook wel gezien het scoreverloop. Je staat achter... Ja, dat, dat nodigt uit, eerlijk gezegd. Maar dat moet je niet altijd willen. Ruud Brood, de trainer van de Roda. 2-2 speelde zijn ploeg tegen AZ. En dan gaan we naar Ronald van der Geer, die al heel vroeg voorspelde... dat er wel eens geëindigd zou worden met minder dan 22 man. En dat had je goed, Ronald. Ja, alleen zat ik even mis bij de persoon zelf. Dat was even jammer. Maar goed, kniezoor. Acht minuten nog. 2-1 is het voor PSV. Het had eigenlijk al 3-1 moeten zijn. Want waar Utrecht op jacht is naar een goal, komt er natuurlijk ruimte voor PSV. Alleen PSV wil geloof ik niet scoren. Wil dat het spannend blijft tot het bittere einde. Van Bommel verovert een bal. Stuurt vervolgens Mertens en Wijnaldum weg richting Robin Ruiter. Nou ja, Wijnaldum krijgt die bal van Mertens. Speelt hem vervolgens als het strafschopgebied in de buurt komt breed naar de rechterkant. En dan gaat dat niet goed. Terwijl Waterman nu attent moet reageren op een kopbal van dichtbij van Toornstra. Maar dan uh, t, ja, gaat, wordt Memphis eigenlijk te ver naar de rechterkant gedrukt. Komt Ruiter de goal uit en krijgt hij nog hulp van Zulo. En is ook deze PSV-counter onschadelijk gemaakt aardige goed dit trouwens. Op een paas van Zulo van Jens Toornstra één keer op de goal. Maar Waterman staat wat dat betreft zijn mannetje. Lange bal van hem is weer een prooi voor de andere keeper. Voor Robin Ruiter. Die maar weer meegeeft aan van de Horen. Nog zeven minuten en de extra tijd. En Utrecht ruikt bloed. En terecht want PSV speelt met tien man. Alleen Utrecht moet natuurlijk wel oppassen voor de counter van PSV. Ik wou zeggen de mes counter. Maar ja, dat, tot nu toe is dat niet gebleken. Want PSV had die wedstrijd al lang en breed moeten beslissen. Zulo namens Utrecht. Twee meter over de midden. Paast naar Van der Gun in de loop. Gaat de linkerkant opzoeken. Daar is ook Tommy Oor aan de zijlijn. Oor krijgt die bal. Van de Gun steekt achterlangs. Oor kiest voor de voorzet. Weggekopt uit het strafschopgebied door de Rijk. En opgevangen door Jermaine Lentz. Je kan het niet benadrukken vaak genoeg. Die als rechtsback nu speelt. En wat dat betreft het geluk aan zijn zijde heeft. Want die bal verovert En te maken krijgt met een overtreding van Tommy Oor. En dus een vrije trap meekrijgt Orlando Engelaar. Komt bij PSV nog in de ploeg. Moet die dan voor wat balans gaan zorgen? Ja, misschien wat uh, defensieve balans. Ik vraag me af wie eruit gaat. Dat is uh, Dries Mertens. Dus de kleine aanvaller gaat eruit. En dan komt er een middenvelder nog bij. Dries Mertens die dus de eerste goal maakte voor PSV. Een prachtige vrije trap vanaf 25 meter. En dat mooie gebaar richting Mihai Nesu. De Roemeen die van de week ook al zo in de belangstelling stond... bij de wedstrijd tussen Ajax en uh, Stewa en nu dus ook nog eens dit gebaar krijgt van zijn boezemvriend Dries Mertens hij naar de kant en Orlando Engelaar dus in het elftal bij PSV voor de slotfase. Het is inmiddels nog maar vijf minuten en de extra tijd. En die vrije trap die Lens dus kreeg omdat een overtreding op hem werd gemaakt door Tommy Oor. Wordt nu door Boy Waterman getrapt. De diepte in. Wuitens gaat onder de bal door. Maar Tafs ook. Van der Hoorn staat daar klaar om op te vangen. Ja normaal gesproken had Jan Wouters denk ik in deze fase Leon de Kogel nog wel gebracht. Maar ja dat kan niet meer. Omdat hij natuurlijk in de eerste helft door blessures aan Zaren en Bulthuis al heeft moeten wisselen. En met de entree van Oor door zijn wisselzijn is. Balverlies. Van Kali, overname Strootman in de as van het veld. Engelaar bijna weggestuurd, daar zit dan nog net het been van Wuitens tussen. En Utrecht neemt over met Moerlenga. Ook door de as van het veld. Steekt nu de middenlijn over. Bal aan de voet. Weggestuurd. Duplan aan de rechterkant. Goede voorzet noodzakelijk. Voorzet komt op het hoofd van Marcelo. En wordt opgevangen aan de linkerkant door Jetro Willems. Die dan maar aan de wandel gaat. En één man kwijt is. En vervolgens de ruimte heeft richting van de horen En dan de bal te ver voor zich uitspeelt. Ja, veelbelovende actie van de jonge linksbek. Maar uiteindelijk strandt het in schoonheid. Maar de bal die door Utrecht weer naar voren wordt getransporteerd. Er is weer een prooi voor van Bommel. Dan doet Marcelo, datgene wat Utrecht verdediging ook deed. terwijl de weer naar voren peren, heeft Van der Hoorn weer balbezit. We gaan de absolute slotfase zo in. In Eindhoven, waar PSV nog leidt tegen Utrecht. Met 2-1, maar wel met 10 man staat. Followed by a rave. Flag. En de people met Holiday. Maar eens kijken hoe het bij PSV Utrecht uh, afloopt. Rolf van der Geer. Anderhalve minuut nog en dan komt er nog een uh, zo'n extra tijd bij. 2-1 de voorsprong voor PSV dat na de exit van uh, Hutchinson met 10 man staat. En Lens nu helemaal uitgekomen aan de linkerkant. Levert de bal in bij Toornstraat. Snel schakelen richting Moulenga. Wordt in de lucht geklopt op de PSV helft door uh, Marcelo. Twee ruzieën nog wat. PSV kan verder met het balbezit voor Strootman. Vel op de door Kali. Bal gaat naar Willems en die heeft ook voor de ruimte. Daar gaat aan de linkerkant Wijnaldum. Maar dan heeft hij wat moeite met de aanname. Kan wuitens ingrijpen met tussenkomst van Ruiter. Heeft Utrecht de bal inmiddels alweer in Australisch bezit. Met oor stuurt Zulo weg. En die is toch echt sneller dan Mark van Bommel aan de linkerkant van het veld. Zulo houdt even in bij het strafstofgebied. Geeft hem aan oor. Die gaat dan weer een versnelling aan. Die komt in eerste instantie Strootman tegen. In tweede instantie Van Bommel. Dan trappen die twee de bal weg. En dat uh, Oostal applaus. Ja, een kinderhand is snel gevuld. Maar Utrecht heeft die bal weer te pakken. Kali. Kali gaat hem in het schaps op de bied brengen. Of brengt hij hem naar de linkerkant. Daar is Zulo. Zulo gaat een voorzet geven. Vanaf de cornervlag ongeveer. Waterman zit mis. En dan kan er geen Utrechtspeler zijn hoofd tegen die bal zetten. Uh, Moelenga was daar in de buurt. Hij raakt hem nog net aan, Waterman. Uiteindelijk gaat de bal over de achterlijn. Aan de andere kant zegt uh, Duplan nu tegen de grensrechter. Dat was toch een corner. Maar heeft uh, Jetro Willems het prima gedaan. Want uiteindelijk zorgt hij ervoor dat uh, Dupland de bal als laatste raakt. Waterman zat mis. Er twee, drie man de lucht in. Van de Hoorn was daar ook bij. Maar uiteindelijk gaat de bal dus niet richting de goal, maar richting de andere kant. Als die voorzet vanaf de linkerkant wordt gegeven. En Boy Waterman neemt dan, als we drie minuten extra tijd uh, toegewezen krijgen. zegt strijdsrechter Pieter Vink. De tijd met het nemen van de doeltrap. Die gaat richting Orlando Nee, Die gaat daar overheen. Komt zomaar op het hoofd van Wuitens terecht. Wouter staat uh, heel druk te coachen. Wil dat zijn ploeg naar voren gaat. Wil dat zijn ploeg op jacht gaat naar die goal. Want PSV oogt een beetje als ze aangeslagen wilt. En daar moet je dan uiteindelijk van profiteren. Buitens met Zulo nog op eigen helft. Oor gevonden. Drie meter over middenlijn aan de linkerkant. Verplaatst goed Tommy Hoor naar Mortensen. Die staat aan de rechterkant. Mortensen moet dan wel wat sneller spelen. Doet dat wel goed. Richting Toornstra wil kaatsen met Kali. Dat gaat in eerste instantie mis. Van Bommel zit ertussen. En die krijgt hulp van Engelaar. En weg is weg. En dan zegt de advocaat: Ja, tegen Matas loop er achter die bal aan. Niet zo luid doen. Nou, Wuitens heeft hem te pakken. Maar Taf zet geen druk op Wuitens. Die speelt de bal in de breedte naar Robin Ruiter. Die staat halverwege zijn eigen helft. En paast hem maar weer naar Zulo. Zulo, daar komt Strootman druk zetten. Zulo draait weg. Paast hem weer naar Kali. Als u terecht dat wil, zal het wat sneller moeten. Kali, Wuitens geeft al aan dat die bal naar voren moet. Maar Kali moet hem eerst voor zijn goede voet krijgen. Nou, geeft hem in de loop mee in de as. Aan Tommy Oor. Tommy Oor wordt... Nog een beetje aangetikt door Lens. Kan uiteindelijk verder. Wie neemt de balbezit over? Willems. Want die roeit hem weer naar voren. Het is uh, ongelooflijk. En dat oogst weer applaus. Ja, PSV staat met de rug tegen de muur. Die 10 uit Eindhoven. Tegen die 11 uit Utrecht. En die uit Utrecht willen zo graag. Maar komen niet door die rood-witte muur heen. Weer balbezit voor Kali. Nog anderhalve minuut. Hij trapt hem maar richting het door Doorgekopt door Van der Hoorn. Weggehaald door de Rijk. Verder weggetransporteerd door Strootman. Weer teruggebracht op de PSV-helft. Van der Hoorn staat nu continu in de spits. Moelenka. komt de bal door. Ja, Van der Gun is te klein voor dat soort acties. Wordt geklopt door de Rijk. Dan gaat er een PSV aan naar de grond. Omdat hij door Van de Horen is geraakt. En dat is Orlando Engelaar. Die blijft eventjes liggen. Die heeft die ervaring wel. En dus mag PSV zometeen een vrije trap gaan nemen. Vlak voor het eigen strasselgebied. En is het daar nu dus het wachten op. De mensen gaan al voorzichtig naar huis. Hebben er dan toch vertrouwen in. Dat PSV die drie punten gaat halen. En dus volgende week. In elk geval als koploper gaat acteren tegen Feyenoord. Dat morgen nog moet spelen tegen Pek Zwolle. En natuurlijk. Ik moet afwachten wat Ajax morgen doet. Maar weet dat het daarin ook van met drie punten voorover tegen FC Utrecht boven blijft. En Utrecht gaat weer niet winnen. Het gebeurde in 1980 voor het laatst. Met toen een debutant Jan Wouters en Hij had graag als coach van Utrecht vanavond hier de drie punten meegehaald. Maar dat gaat niet gebeuren. Er komt nog een gele kaart aan voor een PSV'er. Goed kijken wie dat is. Dat is Jetro Willems in dit geval. Nou, die heeft nog wel wat gemopperd. Omdat het allemaal misschien wat te lang duurt. Of omdat er iets is gezegd door Pieter Vink. Nou ja, wat maakt het allemaal uit? Willems gaat op de bom. Waterman neemt de vrije trap. En die zorgt in elk geval dat die bal heel ver weg is. Komt terecht bij Zulo op zijn hoofd. En via hem wel over de zijlijn. Of kan Oren binnenhouden? Nee, dat kan hij nog. En Zulo kan nu aan de wandel. Van Bommel, sliding, bal over de zijlijn. Linkerkant bij Utrecht en Zulo wil dan snel een ingooi nemen, maar de bal is kwijt. Zulo krijgt hem nu. Utrecht zal dit dan de laatste aanval zijn. Want de drie minuten zijn inmiddels verstreken. Maar ja, het spel heeft zeker een minuut stilgelegen. Duitens naar Robin Ruiter. Ruiter halverwege zijn eigen helft. Aan de rechterkant gaat nu nog één lange bal geven. Nog één lange bal richting het strasselgebied. Robin Ruiter richting de middenlijn. Daar komt die lange bal van Ruiter. Van de Hoorn is daar voor in. Daar komt Waterman met twee vuisten. Heeft hem voorlopig even weg. Van Bommel doet de rest. Vink maakt een einde aan deze wedstrijd. Het is uiteindelijk een zwaar bevochte overwinning voor PSV geworden. Maar dan met na in de slotfase, toen het met 10 man stond. Want als we de kansenverhouding afwegen, heeft PSV veel meer mogelijkheden gehad om die wedstrijd al veel vroeger in het slot te krijgen. Om al veel vroeger zekerheid in eigen huis te hebben. Maar uiteindelijk is die zekerheid er dan toch na 93 minuten. Fink maakt een einde aan deze wedstrijd. Wijnaldum is uiteindelijk de matchwinner. PSV wint in eigen huis met 2-1 van FC Utrecht. <tied>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 Langs de In de Bundesliga won koploper Bayern München gisteren al met 2-0 van Wolfsburg. Het laatste doelpunt van Bayern werd gemaakt door invaller Arjen Robben. Ver achter de koploper wordt er gestreden om de tweede plaats. Daar pakte Borussia Dortmund drie punten... door te winnen van het verrassend goed presterende Eintracht Frankfurt. Het werd 3-0. Alle goals kwamen op naam van Marco Royce. Dortmund blijft een achterstand houden van 15 punten op Bayern München. Een 1 punt achter Dortmund staat Bayer Leverkusen dat het duel tegen... Ousboer thuis met 2-1 won. HSV pakte een belangrijke overwinning. Thuis werd Borussia Mönchengladbach met 1-0 verslagen. Het enige doelpunt van die wedstrijd werd gemaakt door Rafael van der Vaart. Hij schoot een bal van 25 meter met veel effect in de kruising. Ja, ik meine, uh, einfach is schießen. Nee, dan komt natuurlijk ook een beetje talent <lacht> bij Koeken hebben. Dat <lacht> is waar, ik had de bal wel überragend geschlossen. En dat is een toren. Ja, naast geluk komt er natuurlijk ook een beetje talent bij kijken... al dus de matchwinner. Door de doorbund van de van de vaart staat HSV nu gedeeld vijfde. Mainz en Schalke 04 hielden elkaar in evenwicht. Het werd 2-2. Na de winterstop pakte Schalke pas vijf punten uit vijf duels. Klaas-Jan Huntelaar speelde nog steeds niet mee door zijn oogblessure. Weer de Bremen, Freiburg werd 2-3... en Fortuna Düsseldorf versloeg Kreuter Vuurt met 1-0. In Engeland staat het weekend in het teken van de FA Cup. Daarin twee grote verrassingen. Arsenal werd in het eigen Emirates Stadium uitgeschakeld door Blackburn Rovers. Tegenwoordig uitkomend op het tweede niveau in Engeland. Het werd 0-1. Ook Everton behaalde eh, geen goed resultaat. De ploeg uit de Premier League speelde met 2-2 gelijk tegen Oldham Athletic. En die club komt uit op het derde niveau in Engeland. Everton heeft natuurlijk nog wel een kans om de volgende ronde te halen. Want beide teams gaan op herhaling. Dan de Serie A, daar was er wederom een basisplek voor Maarten Stekelenburg. Hij, hij speelde met AS Roma tegen Juventus. En hij, hij deed het goed, want AS Roma won met 1-0 van de koploper kievo Palermo werd 1-1. Dan Spanje, daar won de koploper Barcelona... de uitwedstrijd tegen Granada met 2-1. Messi scoorde beide goals voor Barcelona... en het verschil met Atletico is nu al 15 punten... en Real staat maar liefst 19 punten achter Barcelona. Beide teams uit Madrid komen morgen nog wel in actie. Verder won Malaga de thuiswedstrijd 1-0 van Atletique de Bilbao. En Ketaffe was thuis met 3-1, te sterk voor Celta de Bigo. Dan België, daar won Zulte Waregem van Waasland-Beveren 2-0. Zulte, de nummer 2 in de Belgische competitie... was al zeker van de play-offs om het kampioenschap. Koploper Anderlecht was dat ook al. Die won gisteren met 2-0 van Charlois. Verder eindigde Brugge standaard in 0-1. Liège vloer van Mechelen 0-2. Bergen-AA Gent werd ook 0-2. En Leuven speelde gelijk tegen Beerschot 1-1. Dat is Abba. Wat een goal! De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. We beginnen met PSV-FC Utrecht. Eindigt in 2-1 na een 1-1 ruststand. Utrecht kwam voor de Mulenga. Mertens maakte uh, gelijk uit een vrije, vrije trap. En Wijnaldum zorgde voor de zegen voor de Eindhovenaren. Er was tweemaal geel, dus rood voor Hutchinson. En die is van PSV.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 En je zag de response van de fans, oké. Ze demonstreren en ze gaan weer again. En dit is normaal in deze circumstances. McLaren blijft geloof houden in zijn team... en hij vindt het niet meer dan normaal dat het publiek protesteert. Wout Brama denkt er anders over. De middenvelder van Twente vindt dat de schuld ook bij de spelers ligt. Ja, we hebben het als spelers zelf niet laten zien vandaag op het veld wederom.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 Ik denk, ja, er komt toch niemand naar me toe, dan schiet ik hem al binnen ook. Voor Willem II leverde het gelijke spel een bonuspunt op. Trainer Jurgen Streppel weet dat zijn ploeg de komende weken er nog meer nodig heeft. We hadden voor vandaag nog 12 wedstrijden. En zo hebben wij dat benaderd, moet ik eerlijk zeggen. We hebben in de groep gezegd, wij kijken van wedstrijd tot wedstrijd. Uh, er alles aan doen om het maximale resultaat te halen. Dat wilden we vorige week ook. En toen zijn we klas door Herakles. Nou, ik denk dat we dat vandaag prima hebben gedaan. En nu gaat het vizier op NEC. Uh, die hebben een tikje gehad tegen VVV... Uh,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 Roda AZ werd 2-2 na een 1-1 ruststand. Malky scoorde in de eerste minuut al. Eltedoor maakte gelijk. Het werd 1-2 door Overtoom en 2-2 door De Moerje. Vierde hoepen veel kans aan beide kanten. Dat klinkt als een aantrekkelijke wedstrijd. AZ-trainer Gert-Jan Verbeek was het daarmee eens. Alleen gold het wel voor de neutrale toeschouwer alleen. Dus als je, uh, om zo 90 minuten lang naar je eigen bloed zit te zitten kijken... Dan, uh, dan kun je eigenlijk alleen maar de complimenten geven... voor de wijze waarop we uh, met een geweldige instelling... hier alsnog een punt hebben gehaald. En de wijze waarop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 Nak tegen Heracles werd 1-1, 0-1 werd het uh, in de eerste helft door Everton... en in de tweede helft maakte het ten voorde gelijk. De bezoekers kwamen al vroeg in de wedstrijd door een voorsprong. Volgens nac routineer Anthony Lurling was het een typisch geval van eigen schuld. We beginnen de eerste 20 minuten heel, uh, heel matig, heel slap, zeg maar. We lieten Heracles voetballen. En dat was eigenlijk de bedoeling dat we dat niet zouden laten doen. En uh, ja, eigenlijk vanaf, uh, vanaf 20 minuten, 25 minuten...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 PSV gaat een kop met 50 uit 23. Dan volgen Ajax, Feyenoord en Twente. Die hebben er allemaal 44, maar Ajax en Feyenoord spelen morgen nog. Vitesse uh, is vijfde met 39 uit 22. En Utrecht 6 6e met 39 uit 23. Dan onderin, vierde van onderen, Roda, 22 uit 23. Dan volgt Pex Wolle, 20 uit 22. Dan VVV, 19 uit 23. En Willem II sluit de rij met 14 uit 23. Morgenmiddag om half 1 is er Vitesse FC Groningen. Om half drie, Pek Zwolle Feyenoord. En Ado Den Haag tegen Heer Veen. En om half vijf in Waalwijk, RKC tegen Ajax. En dan gaan we nog even naar het ABN: uh, uh, Andro Toernooi uh, Tennis. Uh, Timo de Bakker tegen en uh, Hette Joesucolong spelen nog daar in de dubbel, Mark Drassen. Ja, en het gaat goed. Want ze hebben zojuist gebroken bij een stand van 5-5 in de tweede set. Ze hebben de eerste set uh, al gewonnen. En dat betekent dus dat ze zometeen zelf mogen gaan serveren. En dat ze zomaar uh, door zouden kunnen gaan uh, naar de finale. Inderdaad, een uh, latertje in Ahoy hier. Uh, 5 voor 11, publiek. En dat is goed om te zien. Toch teruggekomen naar die enkelpartij uh, van uh, Beneteau en uh, Simon. En het publiek uh, ja, krijgt misschien toch wel een uh, verrassing te zien. Want ze spelen tegen een Pools koppel. Uh, de Bakker en Houta dat zijn uh, Fürstenberg en Matkowski. Dat zijn twee Polen. Dat is echt, een, echt een, een, een, een dubbel dat ook hoog staat op de wereldranking. En dan denk jij misschien, hey, die namen ken ik. Nou In 2011 speelden die jongens hier ook. En toen speelden ze tegen Paul Haruis en Jakku Elting. Die toen een, een, een rentree maakte. Of een comeback maakte. Eenmalige comeback weliswaar. Maar toen speelden ze tegen die Polen. En die Polen wonnen toen dik van Haruis en Elting. Maar nu hebben ze dus zo ongelooflijk veel moeite met Jesu Takalung. Die heel erg goed speelt. Een paar prachtige back-end returns van hem gezien. En ook Timo de Bakker. En hij geeft nu aan service. En ze pakken nu het, uh, het eerste punt. Bij die stond dus van 6-5 in de tweede set. Eerste set 6-4 gewonnen. En dan ziet het er zomaar naar uit... dat, dat, dat er ja, toch wel weer een, een verrassing komt in het dubbelspel. We hebben natuurlijk net het Australian Open gehad... waar Igor Seisling en Robin Haase samen de finale haalden. Eigenlijk out of the blue. En dit is toch ook wel een, een enorme verrassing in de eerste ronde. Spelden ze tegen Haase en Seisling. Ja, wonnen ze. 10-3. Een super tiebreak. Er wordt geen derde set tegenwoordig meer gespeeld in het, in het dubbelspel. Dan, dan is er een tiebreak tot de 10 punten... Nou, die wonnen ze met 10-3. Toen in de tweede ronde speelden de Bakker en Hutakaloem tegen Beneteau... die we zojuist nog gezien hebben, en Richard Casquet, Franse koppel. Ook daarin uh, moest een super-tiebreak de beslissing brengen. En daarin werd met 10-7 gewonnen. Maar, ja, maar nu lijken ze die super-tiebreak niet nodig te hebben... want Timo de Bakker slaat nu een ace. En dat betekent dat de Bakker en Hutakaloem 40-0 voorkomen. En uh, dus uh, ja, op weg zijn uh, naar de finale van het ABN AMRO-toernooi. Eén puntje hebben ze nog nodig. En dat puntje kan er nu gaan komen als de Bakker een goede service laat. En die bal gaat inderdaad uit. Je hoort het misschien aan het uh, ja, overweldigende publiek. Ze hebben gewoon een geweldige dubbel gespeeld. Het publiek zal blij zijn dat ze zijn blijven zitten. Want dit is toch wel een enorme verrassing. En dus ja, ook een verrassing voor het toernooi. En heeft het 40ste ABN AMRO toernooi morgen uh, op de finale dag toch een mooie Nederlandse surprise nog. In de, in de personen van, uh, van uh, Timo de Bakker en Jesse Houta Galoen. Ze winnen met 6-4 en 7-5 van Furstenberg en Matkowski. En dus na de Australian Open ook hier in Rotterdam een Nederlands koppel in de finale van het dubbelspel. En morgenmiddag is daarom half drie ook de finale van het enkelspel. Beneteau tegen Del Potro daar. Er is ook uh, atletiek Nederlands kampioenschappen indoor. En er is uh, natuurlijk voetbal. Heer uh, Haag, Heerdeveen, Vitesse Groningen. Nou ja, die wedstrijd is al bijna afgelopen, om twee uur. Holle, Feyenoord en RKC Ajax. En er is natuurlijk de WK round schaatsen. Dat allemaal morgenmiddag. Dick Jaspers heeft in de kwartfinale van de Grand Prix in Antalya... grootste vorm geëtaleerd. Hij versloeg uh, de Turkse vaartvriet Juxel. Jaspers was daarmee verderweg de beste van de overgebleven biljarters. Max van Wezel zit klaar voor met het oog op morgen. Twan en Tom zitten hier morgenmiddag om twee uur weer. Tot dan.